de biedjes. Gewoon lekker uitzingen, en heren. We nemen afscheid van u. Dit waren de jaren voor deze 10e november. Wij zien u volgende week weer. Dank, Maurice, voor de techniek. Graag gedaan. Dank, Ruud, voor de prestatie. En bedankt voor het luisteren luisteraars. Tot volgende week. Vergeet niet op zfm.huis.nl te stemmen voor de, op de poll. Ja. Wat een raar lopen van volgende week is. Ja. Dat vind ik wel even leuk als iedereen het doet. Ja. We zullen het allemaal even doen. He? Tot volgende week. Tot volgende week.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 Het kabinet is niet van plan het zwangerschapsverlof uit te breiden. Het Europees Parlement sprak zich kort geleden uit voor een termijn van minimaal 20 weken. In Nederland is dat nu 16. Minister Kamp zei in de Tweede Kamer dat mensen die langer nodig hebben zich ziek moeten melden. Volgens de minister is een langer zwangerschapsverlof ook niet goed voor de arbeidsproductiviteit. Het Europees Parlement pleit ook voor verlenging van het vaderschapsverlof. Ook daar is Kamp niet voor. Minister Opstelten wil dat er een landelijke databank komt voor railschoppers. Ook wil hij dat hardnekkige railschoppers 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Met de plannen reageert hij op een onderzoeksrapport over de strandrellen in Hoek van Holland. Onderzoekers constateerden dat er veel rellen worden veroorzaakt door hooligans. Niet alleen door de harde kern van voetbalsupporters, maar ook steeds vaker door groepen jongeren die veel dranks en drugs gebruiken. De onderzoekers vinden dat de politie railschoppers beter in kaart moet brengen. Voor starters op de woningmarkt wordt het moeilijker om een hypotheek af te sluiten. Dat komt door een aanscherping van de norm voor de nationale hypotheekgarantie. Die norm wordt aangepast omdat de koopkracht volgend jaar daalt en mensen minder geld overhouden voor woonlasten. Vooral twee verdieners met een gezamenlijk inkomen van ongeveer 40.000 euro per jaar zijn slechter af. Zij kunnen 20% minder lenen voor hun hypotheek. Eén op de drie mensen die een huis koopt maakt gebruik van de nationale hypotheekgarantie. Premier Rutte is op bezoek geweest bij prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Het was een informeel bezoek ter kennismaking in Villa Eikenhorst in Wassenaar. Er was geen pers bij. Waarover de drie hebben gesproken is onbekend. Het bezoek is vermeld op de Twitterpagina van het Koninklijk Huis. Het weer. Vanmiddag in het oosten nog wat regen. In het westen opklaringen en mogelijk een bui. Het is ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dreams will break wet girl Van Zandvoort, ook op internet. www.ziefmsantwoord.nl. Ze legt de goeie handen op mijn woord. en kijkt me even onderzoekend aan. helpt me bij het drinken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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Haal al ik de morgen. Nacht zuster, het zal bij je Wat moet ik zonder jou beginnen? Zuster, ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster, hallo morgen. Nacht, zuster. Doe iets aan mijn Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nacht, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, hoe iets bij Nacht Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster. Night sister the the I can't act like him